9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De politie denkt dat de moordenaar op advocaat Dirk Wiersum... is gevlucht in een witte bestelauto. De recherche heeft twee foto's vrijgegeven waarop een busje te zien is. Vermoedelijk gaat het om een Fiat Doblo. Waarschijnlijk zaten er twee mensen in de auto. Wiersum werd bijna twee weken geleden doodgeschoten... bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. In Hongkong zijn tientallen demonstranten opgepakt. Het was een van de gewelddadigste dagen sinds het begin van de protesten, vier maanden geleden. Demonstranten wierpen barricades op en gooiden met stenen... terwijl ordentroepen met rubberkogels, waterkanonnen en traangas hard ingrepen. Dat gebeurde onder meer bij een metrostation... waar demonstranten probeerden brand te stichten. Behalve in Hongkong gingen ook in Taiwan tienduizenden betogers de straat op. Veel mensen zijn daar, net als in Hongkong, tegen het regime in China. De rechtspopulistische FPÖ in Oostenrijk levert flink in bij de verkiezingen. Dat blijkt uit de exit polls. De Oostenrijkers gingen vandaag vervroegd naar de stembus... omdat de coalitie tussen de ÖVP en de FPÖ in mei viel na een omkoopschandaal. De vice-kanselier van de FPÖ was daarbij betrokken. en De partij lijkt daar nu voor te boeten. Coalitiepartner ÖVP gaat er juist op vooruit... en komt met 37 procent van de stemmen als grootste uit de bus. Daphne Schippers heeft zich geplaatst voor de finale van de 100 meter... bij de wereldkampioenschappen Atletiek in Doha. De sprinter eindigde in de halve finale als derde. Schippers won in 2015 nog zilver en in 2017 haalden ze brons. De finale is vanavond om 20 over 10. En het weer, vanavond en vannacht kans op zware windstoten. Ook trekken er regengebieden over, mogelijk met onweer. In de loop van de ochtend klaart het op en smiddags wat ruimte voor de zon... maar morgenavond opnieuw buien. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is...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 Terug bij Pixel Radio Show 1352 hier op Sivam Zandvoort. En eens even kijken, we gaan weer beginnen met nieuwe werkjes. Um, David Wright, hij maakt zijn remastered van 'Dissimilar Views' en dat is ook weer elektronische muziek waar we in het vorige uur uh, ook mee zijn begonnen. 'Legends of the Toadra', zo noemt hij deze track. Um, daarna komt Isabelle Fortier, denk ik, zoals je het uitspreekt. Mijn Frans is buitengewoon uh, van de lagere school. En zij heeft een album Songers gemaakt. Maar dat is werkjes vanuit, ik dacht, 2015. Dus dat is even geleden. Maar ja, later naar mij toegestuurd. Geeft allemaal niks. Het is in ieder geval nieuw voor dit programma Peaceful Radio. Ik wens je veel luisterplezier. Mocht je het allemaal na willen luisteren. Mij mee willen lezen. Listening to Peaceful Radio, please visit my website, Masako-Music.com. M-A-S-A-K-O-Music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 Listening to Peaceful Radio, I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick Soloist. Please visit my website at www.michaelcolwitz.com.